Al net schut met het NOS-journaal. China stopt per direct met internationale adoptie. Volgens het land past al beleid in internationale trends. China maakte buitenlandse adoptie in 1992 mogelijk. Sindsdien vonden zo'n 160.000 kinderen een nieuw gezin in het buitenland. Meer dan de helft kwam in Amerika terecht...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 De Surinaamse regisseur Pim de la Parra is overleden. Dat meldt zijn familie op Facebook. De la Parra maakte tientallen films en beleefde in 1971 zijn grote doorbraak met de erotische film Blue Movie. De filmmaker kreeg in 1991 een speciale prijs voor zijn oeuvre tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Pim de la Parra overleed gisteren in Paramaribo en werd 84 jaar. In Londen rijdt sinds deze week een directe bus tussen twee overwegend Joodse wijken. Wie met de bus van de ene naar de andere wijk reist hoeft daardoor niet meer over te stappen in een hoofdzakelijk islamitische buurt. Het gaat om een proef op initiatief van burgemeester Khan. Hij vond de tijd nu rijp door het toegenomen antisemitisme in Londen. De Joodse gemeenschap vroeg al jaren om de directe busverbinding. De brandweer is de hele avond bezig geweest met het nablussen van de brand in een bedrijfsverzamelgebouw in de Meern. Daar werd vanochtend vroeg brand ontdekt door buurtbewoners. Het gebouw stond toen al volledig in brand. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg. Eind augustus woedde er ook al brand in het gebouw. Ondernemers zeggen tegen RTV Utrecht dat ze denken dat beide branden zijn aangestoken. Het weer, de buien trekken weg, het klaart vannacht in het hele land op. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. De dag begint bewolkt, maar de zon laat zich steeds vaker zien. Zaterdag verloopt warm met 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM! Met nu de nacht. Voor de But you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 Sempre qualcuno che la We're